Die staat dan nog? Uh, ja, nee, ja, nee. Hij is een beetje schoor, zei hij. En, Maar misschien komt hij er nog bedhouder bij. Bethouder Verhoeven. die is niet van het loogbestuur, maar dat is uh, het, het eerste of het tweede onderwerp. Uh, dat is weer uh, iets anders. En uh, Els van Keegmenade in de kring, net gehoord. Wij gaan een Goolse kring maken. Niet? En we beginnen met het rondje, wat was er in het nieuws? Els, begin jij? Ik wil wel beginnen. Begin maar. Eén ding wat ook nog aansluit met de lokale omroep. Ik las in de krant Wereldoorlog 2 met eigen ogen. De Moorgestelse TV en de lokale omroep Oosterwijk doen een oproep aan alle overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Omdat ooggetuigen van de oorlogsjaren in aantal afnemen en herinneringen met zich meenemen, willen zij al die reacties in een beeld Document vaststellen. De titel is Met Eigen Ogen. Ik dacht: hé, hey, dat is toch wel erg leuk. Ze willen dat in 2014 pas klaar hebben, dus daar kunnen nog mensen nog aan meedoen. Dus ik dacht: ik zal het eens voorlezen en vragen. Het bestuur die er toch zit, kan ik wel, is het ook niet leuk om. Met die twee lokale omroepen is contact op te nemen om dat misschien in met z'n drieën te doen of zo. Want hier hebben we ook genoeg uh, mensen die van alles van de Tweede Wereldoorlog iets afweten. Voor degene die ooggetuigen zijn geef ik het, uh, hoe noem je dat, de naam op. Gerard.koek, apenstaartje, ovo.tv of infoapenstaatje, nl nou, dus ja, het zou leuk zijn als er ook uit Gorle veel mensen zich... Of veel, maar een paar mensen zich op opzangen. Of dat de lokale omroep misschien iets kan doen. Nou, dan las ik dat er goed nieuws is voor de scootmobiel en elektrische rolstoelgebruikers. Want de commissie is weer in staat ge gesteld om een scootmobieldag te organiseren. Dan kan iedereen zijn kennis weer eens opvrolijken. En die... Uh, de dag wordt gehouden op 23 mei op het terrein van VOAP aan de spoorbaan. Nou, de kosten zijn 5 euro, dus daar hoef je het ook niet voor te laten. En uh, die kosten, die 5 euro, dat is, krijg je ook nog koffieté en een lunch voor. Het is toch niet te filmen. Nou, je kan je opgeven bij het zorgcentrum Goorland... ten aanzien van Marianne van der Waal in de Thomas van Diestraat 4... Dus ik zou zeggen: laat iedereen met een scootmobiel of een elektrische ding zich op gaan geven. En dan worden <coughs> GOWAK zoekt kunstenaars. Uh, Meike van Gerwe uh, roept iedereen op die nog eens graag een kunstwerk wil uh, laten zien. Om te kijken of dat past in het. In de, hoe heet dat? in de tentoonstelling die eraan komt te zetten. tijdens het lente, Lentement. en waar op 23 juni. de uh, winnaar van bekend wordt gemaakt. om zich toch op te geven. of in ieder geval eens aan te komen wandelen. om het goede kunstwerk in te leveren. als je vindt dat je dat hebt, maar je kunt maar nooit weten. Dat waren mijn nieuwtjes. Dat waren jouw nieuwtjes, <klas> uh, chef. Ja, het gaat om leuke dingen geloof ik hè, bij deze rubriek. Mag uh, ik, vind, ik vond het leuk om weer te lezen, maandagochtend in de sportkrant, dat zowel VOAP als GSBB, twee Goorlandse voetbalverenigingen, allebei weer gewonnen hebben. Allebei uh, hoog staan in hun, uh, in hun pool, om het zo maar eens te zeggen, in hun klasse. Allebei mee gaan doen, waarschijnlijk om promotie naar een hogere klasse. En het is hartstikke leuk om dat te constateren. En ik zou ook willen vragen aan mensen, als ze soms twijfelt, zondags met mooi weer. Ga eens kijken. Er is heel veel te doen, veel te zien. Hele gastvrije clubs allebei. Leuke kantine, terrasjes erbij. Dus uh, daar kun je je prima van maken als goorlenaar. En, we konden en nou best... Riel nog, want oh. die hebben we verloren. <laughs> ja, gisteren hebben we ons ook goed vermaakt. Zeker, 2000 mensen las ik in de krant. 17 koren waren het. Die allemaal gezongen uh, hebben. Ja, mm -hmm. precies. Het was echt leuk hè? en het was stikdruk. Het was ook de eerste dag weer dat het Mooi, weer een ja. beetje warm was. hè? 20 ja. graden plus of zoiets. En de eerste keer dat sinds jaren, vind ik... dat er in Goorle een evenement was rond het kloosterplein... dat het ook een beetje fatsoenlijk weer was. <coughs> ja, precies. Je ziet dat maar het dus van grote is, invloed is. Ja. Stonden de paaltjes niet zo. in de weg, chef? Ik heb niemand iets... Daar heb ik niemand over gehoord. Overigens, Els, moet ik zeggen dat tot mijn stomme verbazing... bij een vorige gelegenheid, ik weet niet precies welke... ik mijn vrouw af ging zetten... Uh, voor een uh, optreden van haar koor op het Kloosterplein. En ik dacht, wat was gekke werk, want het regende pijpenstelen werkelijk. En tot mijn verbazing zag ik toen op het Kloosterplein dat het helemaal vol stond met parapluizen. Ja, ja, ja, ja. ja, toen heb ik ook oh, nou. dus, gestaan uh, met Dus er zijn toch ook wel van die dat momenten dat gehad. je je verbaast over, ja, laten we zeggen, de, de stoerheid van, uh, van onze dorpelingen. Ja, ik heb daar ook gestaan met de Paraplu. Daarom was ik gisteren ernstig blij dat het niet hoorde. ja. ja eens kijken, doen jullie ook mee? Ja, graag. Ja, ja. Ja, goed. Ja, wat, wat, wat, wat mij opviel, en dat heeft dan ook te maken met, met onze domicilie hier. De zorgen die er zijn over de, de huurders van het Jan van, van Bezouwhuis, waartoe wij ons ook moeten, moeten rekenen. Mm -hmm. Hè? Uh, met, met de huurverhogingen, de, die, die ronde die nu geweest is, trekken nogal wat verenigingen trekken eruit... En uh, ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Zeker voor een gemeenschapshuis, wat toch uh, ook met, zeer, zeer vanuit ja. de gemeenschap is weggezet. Ja. Ja. Uh, het lijkt erop dat het niet, niet minder toegankelijk wordt voor diezelfde gemeenschap waar het is, uh, in, in en wie, is weggezet. Wie wil er dan De gemeentehuurders. De huurders die kunnen zeggen, wij kunnen de huur niet ja, meer maar, opbrengen ja, dan en, en alle dan spreek ik ook, spreek ik ook voor, de, voor, voor de log. het wordt ook steeds zwaarder, hè. we krijgen de, gewoon jaarlijks de huurverhogingen en wij hebben een, een vergoeding van de, vanuit de gemeente voor de activiteiten, mm -hmm. die, volgens de zendvergunning, die vanaf 1999 hetzelfde is gebleven niet geïndexeerd is, terwijl de huur allemaal stijgt. ja. En ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Dus de gemeente moet eerst eens beginnen om te indexeren. <lacht> nou, <cities>. we, moeten <lacht> eerst eens, we zullen eerst eens moeten kijken van welke rol moet een lokale omroep nu hebben. Nou nog ja, daar komen we, daar we, daar komen ja, we ja, straks we als ons nou onderwijs. Nee. Maar ik vroeg aan jou, wie wil er dan weg? Wie, ja, wil, hebt... Niemand wil weg, maar mensen zeggen wel, wij moeten de, de contributies zo, zodanig gaan verhogen dat wij onaantrekkelijk worden voor deelname. Ja, ja, ja, dus er is, dus is dus nog geen daadwerkelijk uit uh, te lopen. Uh, volgens mij is dus dus het is eruit getrokken. En volgens mij het seniorenorkest. Of al De ja. accordeonvereniging is eruit En vergeet even niet wat er dan nog meer uittrekt. Eh, dan trekt niet alleen de vereniging weg. Maar de mensen die hier ook verteren. De mensen die hier ook hun uitvoeringen euh, hebben. De, en en euh, alles wat het met zich meebrengt. Ja. He, dat, dat verdwijnt ook. Mm -hmm. ja. En dat is toch een, ik zeg dat nogmaals, een zorgelijke ontwikkeling. Ja, dat is het zeker. Ja. Barend? Nou, dat, dat was ook mijn nieuws van de dag. En uh, in het verlengde daarvan uh, zie ik dat Gohlen uh, uh, gelukkig uh, heel erg rijk is op het gebied van culturele accommodaties. En wellicht dat er juist een... Uh, ...te veel aan culturele uh, accommodaties is. Ik durf nog over straat straks. Uh, maar dat daar ook eens naar gekeken kan worden. Dus dat, dat je in ieder geval uh, de uitwijk, uitwijkmogelijkheden wat, wat minder maakt. Er is te veel op, op dat gebied in waar je waar je terecht kunt. Ja, ja, ja, ja, moeilijke kwestie, maar de wildakker, die uh, willen we openhouden en uh, de deel willen we openhouden. En wat uh, zie je nog meer culturele accommodaties? Mainframe, schaar ik daar ook Mainframe, onder. Mainframe, uh, willen we ook openhouden, we willen het allemaal openhouden. Hè? Ja, en het Jan van Bezaal, wat een prachtige ruimte is. En als ik ga kijken naar de omvang van de gemeente Ghore, dus de kern laat ik het daar ophouden. Dan is er heel erg veel binnen een kleine straal. En volgens mij is daar nog een winst te halen, maar... We zullen het afwachten. Ben, wat heb jij van nieuws? Even kijken, er was weinig nieuws in de, in de, in de krant. Ik, ik, mij viel wel een ingezonden brief op. Ik dacht er over, nou, wie zou er beter op kunnen antwoorden als onze wethouder Shefferhoeve. Een briefschrijver die opmerkt dat, dat de infrastructurele werken hier erg, erg lang duren. Dat dat aannemers soms, soms wekenlang niet te zien zijn. ...dat het maar, maar stil ligt en zo... ...en, en dan, dan vraagt de burger zich af... ...ja, wat, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? Schiet het nog eens een keer op? Waarom moet het zo lang duren? Waarom ligt het soms stil? Dat was de, de brief. En, en nou ja, misschien weet jij de antwoord op, chef Nou, eigenlijk niet. Um, mij is niet bekend van uh, dat er zaken vertraagd zijn. Ik heb wel begrepen dat er op de parallelweg... ...een, uh, een, uh, een tegenslag is geweest. Het zou kunnen, als men daarop doelt... Uh, dat dat tot vertraging heeft geleid. Officieel heb ik dat niet gehoord, maar ik weet wel van een tegenslag daar. Um, uh, er spelen op dit moment wel een aantal infrastructurele zaken dicht bij elkaar. Uh, zoals de Parallelweg, maar ook uh, de... De stukje Nieuwkerkse dijk, het nieuwe aan te leggen, tracé rond het nieuwe gebouw op de, op de Van Opend-Van ja. Een stukje Wittendijk, wat daar moet worden heringericht, dat is dicht bij elkaar en dat geeft wel behoorlijk wat overlast voor mensen die, eh, net zoals ik en zoals de meesten, niet altijd precies bijhouden wanneer wat wordt afgesloten en dan plotseling geconfronteerd worden met een omleiding die niet helemaal begrepen wordt. En ja, die overlast die, die is er en die zal er altijd zijn. Uh, maar van uh, extra vertragingen of buitensporige vertragingen is mij uh, niks nee. bekend. Nee. Mm, nou ja, je, inderdaad, je noemt daar die parallelweg. Die wacht kennelijk op een toplaag. Ja, nou is dus het zo, uh, zonder technische details te treden, want daar ben ik, ik ben helemaal niet technisch. Maar om asfalt te kunnen draaien moet je wel een bepaalde temperatuur hebben. Het moet boven de 10 graden zijn en het mag zeker niet onder het vriespunt komen om uh, een, uh, een degelijke toplaag te kunnen leggen. Want anders dan, uh, is het weggegooid geld en dan brokkelt hij binnen de kortste keer weer af. Mm -hmm. Dus er is een bepaalde temperatuur van nodig. Nou, we hebben te maken gehad met een extreem koud voorjaar, om het zo maar eens te zeggen. En uh, dat zou wel, oh, wel eens de reden dat, kunnen zijn. de reden kunnen zijn. Maar die weg is wel uh, voor het grootste deel dan steeds ook open geweest. Yeah. Dat weet ik, want ik ben er. Ik woon er vlakbij. Ja, jij ik woont er vlakbij. Ik heb veel gebruik van. Ik, daar hoef ik niks zeggen. Je moet het wel, wel voorzichtig, want er stonden nog geen strepen op. Maar en dat de putdeksels voorzichtig de voorzichtig. De voorzichtig zijn. Nou ja. Maar ja, een beetje wethouder is altijd voorzichtig. Dus ja. Voor ja, mij ja. was het gewoon hetzelfde. Je mm -hmm. draait daar je hand niet voor om, is je? <laughs> Um, een ander vraagje, ja, het gezondheidscentrum is geopend, uh, Hield um, open dag is een wijts woord, want het was van 11 tot 2. Um, is het de bedoeling dat het wit wordt, dat gebouw? Ja. Maar is dat ook vanwege de vorst dat het niet wit wordt? Of, um? Het is vanwege het feit dat het metselwerk eerst goed droog moet zijn voordat je het kan witten. En dat is geloof ik bij het bovenstuk al, inmiddels al wel zover, maar beneden nog niet, maar wel bijna. Het heeft te maken met uh, ja, het droogingsproces van de cement. Mm -hmm. Maar het, het wordt wit. Het wordt wit, ja. Ooit ja. zal het wit zijn. Ja. Goed, nou. ik Hoor dat de Opendag een, een groot succes ja. Ja. ja, ik ben uh, ook op de open dag geweest. Het was uh, in twee partijen dan volgens mij. Van 11 tot 2, maar ook nog een keer van 3 tot 5. En ik ben van tussen 3 en 5 geweest. Het was een heel erg druk. Ja. Het gebouw zat helemaal vol. Ik moet zeggen, ik was erg onder de indruk. Zowel aan de buitenkant, waarvan ik toch achteraf, hè, de, de, de ontwikkelaar kon een keuze maken tot... Hè volledige nieuwbouw of uh, het renoveren. U weet, ik ga niet weet inhoudelijk. Treken, ja, ja, ja we hebben het, het hier over. Maar ik moet ja. zeggen achteraf en dat is een persoonlijke smaakkwestie dat ik vind dat er een heel veel uh, architectuuronderdelen uh, van het oude Bondsgebouw bewaard zijn gebleven. Ja. De, de uitstraling van het gebouw heeft dat nog helemaal sterker nog. Ik vind dat er hier en daar aan herstel is gedaan en dat het nog meer smoel heeft gekregen om als een goede de woorden te gebruiken. Maar vooral aan de binnenkant was ik heel erg onder de indruk van de, ja, zeggen, de, de, de, ja, de niet alleen de uitstraling maar de professionaliteit waarmee het is ingericht het heeft echt uh, ja. ja binnen is alles nieuw hè? alles nieuw maar ook mm. heel, ja, heel, wat ik zeg, heel professioneel gedaan mm. allemaal het ziet er fantastisch uit. Is en ook zo. Bij de opening is werd dan zo. gezegd, en dat zo besef ik het ook wel, het is een gebouw waar je liever niet komt. Hè. Maar als je er toch moet zijn? Als je er dan toch moet zijn, dan, toch, toch moet zijn dan is, is het wel, heel is het heel wel fijn, fijn om in een ja, mooi gebouw ja. te komen. Ja, we hebben hier gesomberd. We hebben, uh, we hebben het geloof verloren toen daar die, die stukjes muur stonden. Maar, maar uiteindelijk is het dan maar toch goed maar gekomen. Het is ...oproep huh? opgevolgd op, en nu ben je helemaal blij en je sombert niet meer. <laughs> Somberen niet meer. <laughs> nee, kijk, land zonder wrijving wordt wel eens gezegd. Hè. Ja, ja, dat is ook een mooie. Goed, ja, hiermee uh, hebben we de nieuwtjes wel uitgewisseld. Nu ja. gaan we naar ons eerste onderwerp. Um, Heeft er iemand haast? Of ja, dat is manier? de vraag. Janne? Ik moet echt uh, om half acht weg, want ik krijg vanavond visite. Jij oh, moet oh, echt oh. weg? Zo, die visite ja, die kan geen moment, geen minuut zonder jou. Dan hebben het anders niet van thuis. Oh, dat is anders <laughs> niemand Stel thuis. Doen. Chef, vind jij het ook goed had, dat we dan... Uh... Ik vind het prima. Nou, we hebben lokale omroepbestuurders uitgenodigd. Naar aanleiding van uh, een gastopinie in Brabants Dagblad zaterdag 30 maart. Waar uh, Ton Verlint, die is dan op dat moment nog directeur, maar bijna af. Directeur van de Omroep Tilburg. Uh, ...vertrekt en uh, voor zijn vertrek nog wat uh, goede adviezen... ...wat raadgevingen meegeeft en, en uh, ja, een visie, een opinie formuleert. Toen ik dat las, toen dacht ik... Uh, ...ja, uh, mutatis, mutandis. Als je de termen verandert, dan, dan uh, kan het ook net zo goed over, uh, over Gorle gaan. Ja. En uh, toen hebben we ons afgevraagd... ...ja, hoe gaat dat hier verder in Gorle? We hebben al eens een keer, een paar maanden geleden... Uh, wat, wat zit te praten hier in Golse Kringen over Olon? Dat is de organisatie van lokale omroepen in Nederland. Die, uh, die zijn ook bezig daar ergens uh, in, in die kring met, met routes uit te zetten. En, en uh, die hebben het over uh, een aantal uh, lokale omroepen die overblijven straks. Die hebben het over uh, fuseren. En, en uh, als je dan hier ter plaatse bij de lokale omroep uh, daarover uh, navraag doet... zitten jullie in dat proces of zo. Dan, dan, uh, dan gaat wat dat betreft alvast de, de, de handen de lucht in. Uh, daar, is, dat, daar is hier niets van bekend, hè? Uh, uh, waar bedoel je niets van, van, van bekend? Van, de oorlog, van van wat, van de wat doen is, ja. ja wel, jawel, jawel. Daar is zeker wel uh, wat van bekend. En er zijn ook wel uh, goede ontwikkelingen. Alleen de vraag is... Uh, uh, ja, we hebben nogal wat specifieke moeilijkheden eigenlijk. De, ik weet niet helemaal of je kunt spreken van de remmende voorsprong uh, uh, ooit. Hè. Maar uh, wat ik net al aangaf, sinds 1999 krijgen wij feitelijk een vast uh, bedrag. En dat gaat eigenlijk voor, uh, ja, nu al voor nou, zeg 95% procent, uh, via de huurpenningen uh, terug naar, uh, naar eigenlijk de gemeenschap, naar de gemeente. En hebben we eigenlijk 5% uh, om de overige exploitatie te dekken. Mm -hmm. Daar zit totaal geen uh, ontwikkeling in of geen investering of uh, überhaupt al, al het bedruipen we draaien gewoon uh, de laatste jaren. ...sluiten wij steeds verliezend af. Ja, het is ja, tere, steeds moeilijker het is om het hoofd over water te houden... Ja. ...en om de tenten ja. te blijven runnen. Maar dwingt dat niet naar ja, waar Olon dan mee bezig is... ...naar, naar samenwerking, naar fusie... ...naar, naar het opheffen van, van wat, wat uh, omroepen en het, het clusteren daarvan. Nou, dat daar hebben we in het verleden al met, met, met, met meer media gezien... Uh, de, de, de, ...de lokale krantjes... Uh, wat niet werkt, uh, en dat is uit... Proefondervindelijk uh, is, uh, is dat gebleken, is regionalisering. Want daarmee uh, gaat het lokale karakter verloren. Kijk, het on onderwerp wat Els net zegt, hè, de, wereld, uh, de, de Wereldoorlog, wereldoorlog 2... Wereldoorlog 2 uh, dat is leuk in het, in, in het perspectief van de kleine, kleine gemeenschap. Ja, dat, leuk, leuk. Dat is uh, zeg maar... Uh, ...lokaal interessanter voor de lokale gemeenschap. Ja, ja. Je kunt dat ook op het landelijk niveau of het regionale niveau tillen... ...maar dan is het van een andere orde. Ja, maar dit is, ja, echt, is... echt heel... Heel, heel dorps, hè? want het is Oosterwijk en het is... Uh... Kijk, als Els iets van, van de, van, van, uit, de, uit de oorlog zou hebben even als voorbeeld, dan, dan vinden de, de mensen uit Goorden, vinden dat interessanter, als de mensen uit heel die zeggen van, ja, dat is een mevrouw. Maar kortom dus... en hier zeggen ze, dat is mevrouw van Zeg Kemenbal. jij dus dat, dat uh, wat, wat Orlon doet dat is een ver van ons bedshow? Nee. Daar hebben we eigenlijk weinig mee te maken. Nee, zeker niet. Wat de Olon bijvoorbeeld ook doet, dat is uh, waar je wel op samen kunt werken, is bijvoorbeeld het, uh, het uitzendplatform van de moderne tijd. Het uitzendplatform van de moderne tijd is dat, dat je op je mobiel, hè, of je tablet, of je, je, je, je telefoon, of je interactieve televisie, dat je kunt zeggen, ik, ben, ik woon in Gorle, of ik woon in Riel, ik ben geïnteresseerd in het lokale nieuws en ik kan dat op mijn telefoon krijgen... En dat gaan ze in Oostenrijk niet voor ons maken... ...maar dan moeten wij als gemeenschap organiseren... Dat dat, hè, ...dat dat op een platform beschikbaar komt... ...zodat iedereen die geïnteresseerd is in het nieuws uit Goorlen... Mm -hmm. uh, ...en dat kan nu, of, of je nou in Nieuw-Zeeland zit of in Goorlen... ...dat je via dat platform dat kunt bereiken. Een Olon zou het platform kunnen vormen? Dat is er al. Alleen de ontsluiting laat maar even op zich wachten. Dus wij kunnen nu al materiaal uh, centraal uh, in, in Nederland uh, uploaden... Hè, ...de technische term, uh, er naartoe brengen. En uh, dat zou dan al via een app op een telefoon... Uh, ...zou je al daar je artikelen en je filmpjes uh, uh, moeten kunnen, kunnen halen. Mm -hmm. Alleen dan doet zich een ander, een, een ander ding uh, voor. En dat is uh, wat ook in het artikel hiervan... Ja, uh, komt van, er zo over uh, te uh, spreken. Ja, de mensen moeten van je op aankunnen. Mensen moeten weten, als ik iets wil weten, dan ga ik dat daar vinden. De mensen die iets te vertellen hebben zeggen, dan moet ik daar doen. Want daar kijken mensen. En... Daar, hebben, daar zijn we een achterstand aan het opbouwen. Mm -hmm. Ja, uh, maar goed, ze, ze weten waar ze kunnen kijken. Ze kunnen op een tablet, op een mobieltje. Ze kunnen enfin, op al die, die, die dingetjes kijken die ze tegenwoordig tot hun beschikking hebben. Betekent dat, zou je dat een, een figuur kunnen voorstellen, dat je, dat je geen lokale omroep meer hebt? Dus uh, uitzendingen via een televisietoestel. Maar toch lokale omroep? Maar? Ja, ja, ja, zeker. Dat kan? Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want, uh, hoe zou dat er dan uitzien voor degene die dat niet gelijk snapt? Nou ja, daar, voor degene die dat niet gelijk snapt, kijk, het heeft misschien niet zoveel met, met snappen te maken als wel wat, tot hoever is nou iets ingeburgerd en, en waar begint dat nou het eerst? Hè? En, en hoe, hoe, hoe, hoe, trekt, hoe trekken mensen elkaar daarin, uh, daarin mee? Ik bedoel, tien jaar geleden had je ook niet gedacht dat iedereen al een mobiel zou hebben, nou, ik hoef geen mobieltje. Nou, dat is nou bijna, he, dan ben je echt een uitzondering. Er zijn nog steeds mensen die heel goed kunnen door het leven kunnen zonder een uh, mobiele telefoon, hoor, daar niet van. Mm -hmm. uh, maar er zijn ja, die, uh... dingen die zich aan het ontwikkelen zijn. Daarom zul je ook en en moeten hebben. Je kunt niet zeggen: wij gaan alleen op internet zitten. He, dan ga je niet je gemeenschap bereiken die je wilt of zou moeten bereiken. Nee? Nee, nu niet. Nee, mm -hmm. zeker niet. Nee, dat... Maar dat is een, overgangs... nee. een overgangstijd. Maar wat ja. zou dan de, lo de lokale omroep, aan technische dingen nodig hebben om dat te doen? Want we zijn nu nog technisch niet zo sterk. Nee. Uh, meer. nee, nee. We zouden in ieder geval uh, digitaal uh, bereikbaar moeten zijn. In ieder geval digitaal aan kunnen bieden, dat mensen ons digitaal kunnen ontvangen. Uh, Erik geeft aan, ruimte voor investeringen zijn er niet bij de log. Dat vergt investeringen. Uh... Digitaal is een absolute must. Als je daar niet in meegaat, dan, dan is het voorbij. Ja, dan is het dan, dan kun je wel zeggen dat het ja. zo goed als voorbij is. Ja. Ja. Uh, het, is een beetje ook, het, het versterkt elkaar. Uh, we krijgen al vaak te horen, jullie zijn niet, niet, niet te ontvangen. Wij, wij, wij kunnen jullie niet, niet op televisie krijgen. Nou, wie gaat er vrije tijd stoppen in iets maken... Waarvan nu, nu bijna 60% zegt dat kunnen wij het niet ontvangen. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar digitalisering is een kostbare zaak, want je zult een abonnement moeten nemen. Zoals mensen thuis hun abonnement op digitale tv pakken bij een provider. Zo zal de log dat ook moeten doen. Per provider. En dat is een hele kostbare zaak. Maar wat bedoel je ja. met per provider? Uh, je hebt KPN, je hebt Tele2, je hebt UPC. Oh, alle mensen hebben een verschillende provider, ja. dat bedoel je. Ja, ja. ja maar we de log dus breed aan, aan kunnen bieden? Zul je dus ook bij al die mensen een abonnement krijgen? Nou, je, je pakt de keuze. Hè? Je hebt, een keer, je uh, je keuze. hebt een keer gekeken, uh, onderzocht. Ziggo uh, en KPN samen, uh, die hebben een, zeg maar een redelijk, uh, redelijk uh, spreiding. Dus heb je 70%, 80% van de, van de, van de aansluitingen van de huishoudingen, uh, zou, je, zou je dus te ontvangen zijn. Um, nou, dan moeten we toch nog ook uh, naar onszelf kijken en naar, kijken naar um, wat ontvangen ze dan? En dan heb je weer het, het, het punt waarop je zegt, ja, wij zijn bezig met een achterstand. En het is de vraag eigenlijk aan de, aan de gemeenschap en aan de politiek, wil je een platform zoals de lokale omroep moet zijn en kan zijn. Wat, wat ontvang je dan? Heb je het dan over de inhoud van, van de dan programma's? Dan heb we het over de inhoud en, oh, wacht. en de, en de nou, programma's. Daar wil ik nou ja. eventjes een stukje voorlezen uit, uit dat artikel waar, waar ik mee begonnen ben. Wat, wat die, die Ton van Lint, dat was destijds een, een, een KRO-bestuurder of uh, televisie. Programma ja, een programma maken. Een programma maken. Die heeft daar in Tilburg wat geprobeerd. Nou, hij zegt, een van de Afgelopen maanden kwam ik over de vloer bij Werkplein in Tilburg. Er waren tientallen consulenten in gesprek met cliënten van wie ik aannam dat ze op zoek zijn naar werk. Het, hier was de crisis echt tastbaar. Al eens nagedacht over samenwerking met Omroep Tilburg vroeg ik aan de medewerker met wie ik een afspraak had. Er viel een stilte. Nooit bedacht dus ja. dat je een lokale omroep kunt gebruiken om de burgers van de stad te informeren over hun rechtspositie waardoor ze beter voorbereid op dit soort gesprekken komen en de consulenten sneller ter zaken kunnen komen. Heel efficiënt en kostenbesparend. Zo wordt de lokale omroep evenmin een rol toegedicht bij het revitaliseren van het economisch klimaat door ideeën uit te wisselen of te inspireren tot ondernemerschap. Er blijven ook kansen liggen als het gaat om service aan de ouderwordende Tilburger die je op deze manier adequaat zou kunnen informeren over de vraag welke mogelijkheden er zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Of in de voorlichting over de vraag hoe je met een kleine beurs de crisis kunt overleven. Kortom, als het over de betekenis van lokale omroep gaat, wordt er over heel veel niet nagedacht. De gemeente geeft veel geld uit aan voorlichting. Dat bedrag is versleuteld over PR-budgetten van belangrijke projecten. Soms gaat de gemeentelijke cameraman op stap, die maakt dan reportages voor YouTube, enzovoort. Uh, hij hij noemt dus een aantal uh, zaken waar, waarvan je zegt van ja, daar, daar zou lokale omroep een, een zeer nuttige dienende functie kunnen vervullen. Uh, dat is dus uh, inhoud, daar wordt geen gebruik van gemaakt en ja, daarom lijkt leidt het een armtierig uh, bestaan. Ja. Er is geen visie... Ja, neem ik aan ja. ook dan betaald moeten worden? Hè? Nee, ja, dat is, dat ja, precies de, ja. ja, Nou ja, dat betaalbaar ik. Ik, ik, ik. Ja, ik, ja ik, toch nog niks. Ik zou daar graag de, de kanteling noemen. Die, die, die, die wij ook, daar, daar zien wij, denk ik ook, als, als, uh, uh, als, als een mogelijke oplossingsrichting. En kantelen, daarmee bedoelen we eigenlijk... Je ziet steeds minder bereidheid van mensen om te zeggen... Ja, elke... Ik ga naar... naar, naar een, een soort met clubavond of ik word eh, lid van zo'n club. Nee, maar er zijn genoeg organisaties, personen, instellingen, verenigingen, stichtingen, centrumbelangen, eh, eh, recrea recreatie, de gemeente zelf. Eh, het Jan van Bezouw, noem maar wat. Die, die iets te vertellen hebben. Zonder dat ik het meteen over reclame moet hebben. Maar die, die, die, die voorlichtend bezig kunnen zijn of kunnen vertellen wat, wat komt er allemaal aan voorstellingen. Hoe ziet er zo'n voorstelling uit? Een preview. De toplaag: de aannemers zien we vier weken niet en dat is goed bericht. Dat kost ook geen geld. En dit is de reden hè, dat, we, dat we die meneer nou niet zien. Dat soort, dat soort dingen zou je, zou je gewoon allemaal gewoon kunnen, kunnen brengen. Kunnen uitzenden, kunnen, kunnen, kunnen publiceren. Dus jij onderschrijft het? In, in, in, dit. Wat, in wat artikelvorm, zo... in filmvorm. Uh, alles uh, hè, wat beste dient. Radio, televisie, kabelkrant, internet. Uh, de, de mobiele ontsluiting. Dat, dat platform, als het ware. Uh, en dan kantelen. Kom met je, kom met, kom met je spullen. Zeg gewoon, zeg tegen die ga niet wachten tot de lokale omroep langskomt. Maar ga naar de lokale omroep toe. Uh -huh, uh -huh. Dus ik heb iets te vertellen. Uh -huh. Ik heb een filmpje gemaakt. Ja, maar goed, Kijk, het dit, aspect, dit, dit dat onderschrijf het, je dus, dat dit je onderschrijf ook. je allemaal. en Je zegt, ja, dit zou de inhoud kunnen zijn, maar kennelijk moet dit hier verteld worden door iemand die vertrekt. Dat is dus kennelijk niet gebeurd, dat is, dat is, dat is niet waargemaakt. Dat, dat wordt, en dan gebruikt hij het grote woord visie. Eerst visie en dan investeren in een omroep. Hij zegt, zonder bestuurlijke visie is elke cent die de gemeente Tilburg in de lokale omroep investeert, weggegooid geld. Dus er moet een bestuurlijke visie zijn. Dat is natuurlijk een open deur van je welste. Dat, dat, dat, dat is natuurlijk zo, dat er, als, als die er niet is. Maar die visie, die bestuurlijke visie, wat wil je, wat wil je met een lokale omroep? Ja, ik zou de vraag alles voor Daar een heel leren. mooi boek van liggen. Doel. Uh, boek, boek van liggen. Welk ja. doel, ja. doel wil, je nog, wil je dienen nu? Mm -hmm. En op welke wijze? Nou, mm -hmm. oh, dat heb je net verteld. Maar jij zegt dan, mensen kunnen komen en die gaan dan. Ja, dat zou een mogelijk zijn. Nee, die zeggen dan, lokaal ja. omroep doe dit. Maar het kan natuurlijk ook andersom. Je kan ook eerst als lokaal omroep de boer op moeten om dat weer op te porren. Ja, maar, schoolen, maar dan moet je die... ja, Mark, als jij wel ja, ja, je in ja. zakje doen. Ja. Wat je volgens mij vooral nodig hebt, ja. dat is geestdrift, enthousiasme, elan. Ik zag vorige week een stuk in de krant, een groot stuk, anders was het me misschien niet eens opgevallen. over de lokale omroep Hilvarenbeek. Waarbij Jan van der Wiel 70 jaar vol geest heeft verteld over wat hij aan doen. het doen is. Zo'n initiatief wat ik jou net hoorde noemen Els. Van mensen, weet je wat we gaan doen? We gaan oude mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Die nu nog leven gaan wij vragen stellen. Vertel vertellen, vertellen daar eens over. Ja. Ik weet zeker dat daar een markt voor is. En het is niet zo dat de mensen naar de lokale omroep moeten komen. De journalist gaat op pad. Een nieuwsgierige journalist neemt zijn microfoon mee. Die heeft hij de hele dag bij zich in ja? wijze van spreken. En die gaat overal met zijn snuffelt bijstaan. En die gaat vragen en vertellen. En, en noem maar op. En ik weet zeker dat er heel veel mensen, kijk mijn kinderen, ik zal het eerlijk zeggen, als, als symbool voor anderen, die kijken waarschijnlijk nooit naar de log. Ja. Daar is die, die zitten ook met hun mobieltje, met hun iPad en zo. Die hebben een hele andere. Die leven wat dat betreft al in een hele andere wereld dan ik. Maar zo ongeveer mijn leeftijd, of daar nog iets onder. En vooral die daarboven, die hebben daar heel veel behoefte aan. om te kunnen zien op tv. wat er in Goorland allemaal gebeurt. En dat is heel simpel van het kijken naar. de mensen die kijken jaarlijks naar het Drie Koningenzing. om maar eens heel simpel te doen. Ja, ja, ja. Ja, maar zulke initiatieven nadenken over wat kan ik, waar kan ik de mensen mee boeien. He, dat, dat, dat zingen hier, dat moet te zien zijn op tv. Al die die activiteiten, ja. die moeten op ja. PV te zien zijn. Mm. En ja. Maar dan... En dan, ja, dan, dan zet ik ja, iets tegenover. Dat is niet alleen geestdrift. Ik zet er iets nee, tegenover. Nee, niet alleen, maar daar begint het mee. Daar nou, ja, begint, begint het Ik mee. zet er iets tegenover. Ja, ja dat is goed. Je kunt als log, kun je de geestdrift bij de mensen, kun je prikkelen, kun je, kun je aanbakken. Nee, die, moet, die, die log moet zelf geestdriftig zijn. Ja. Die maar maar die daar dan komen, ja. zien, daar komen nieuwe mensen hier. Ja. Die zien onze camera's die van plakband aan elkaar hangen. Ja. Ja? Dan zakt de moedsel in de schoenen. Die, die geeft ja, dus, geef het, het toe. weg hoor. Ik, voor niks gaat er zon op, dat ben ik met je eens. En ik denk ook wel dat je um, in een digitaal tijdperk er wel over na moet denken... wat heb ik uh, minstens nodig om, dat, om die geestdrift naar een vorm te, te, te, te, te geven. Doen, ja. Maar ik heb een beetje het gevoel, en dat kan een fout gevoel zijn... dat weet ik niet helemaal zeker... maar dat men te, te gauw denkt van ja, we moeten geld hebben... we moeten digitale camera's hebben... Ik, ik zou toch willen uh, adviseren, ik heb, mijn gevoel is andersom, begin met geestdrift, laat je niet uit het veld slaan. Er heeft ook eens ooit iemand uh, weet ik het, bij de Oosterschelde gestaan en denkt, ik ga hier een brug bouwen. En dan hebben we honderdduizend dingen, zijn de dat kan niet, dat is te breed en te duur, weet ik het ja. Hij ligt er. En dat geldt ook, ja, ik bedoel, ik ga dat nog niet vergelijken met uh, de hoogste Nee, maar, so. maar ja. Uh. Nee, maar het, het beginwaterwerk vind ja. ik wel een mooi, mooi voorbeeld. Want ik bedoel, uh, als we dan even kijken naar wat daar aan investeringen in heeft gezeten, dan kunnen we daar een hele mooie uh, programma's voor maken. Zeg, uh, ik denk dat, dat het heel juist is. <coughs> het uh, begint met geestdrift. Mijn is het niet zo... veel van de oorlog. Dat is ja, meer mijn, mijn niche. Uh, moet je er ook niet in, in geloven? Uh, ja, tuurlijk. Um, ik zat zo rond de tafel op vrijdagmorgen uh, met, met uh, de Atulia en, en daar uh, hebben we het er ook uh, over gehad. En uh, daar zei, nou dat was geen, geen jonkie die dat zei. Um, ik geloof er niet in, zegt hij, een, een, een oudere man. Want als je tegenwoordig je, je informatie uh, uh, ergens vandaan wilt halen, dan... dan, dan dan, dan uh, zoek je op internet, je gaat googelen, je, je kijkt naar YouTube, je kijkt ja. naar. Uh, je stemt, Je gaat niet meer voor de buis zitten. Uh, dat, dat was dus uh, een, een stem van een, al een oude generatie, uh, chef. Je gaat niet meer voor de buis zitten. Je gaat daar niet afwachten wat er allemaal voorbij komt. Totdat er misschien iets is wat, wat, wat jij ook toevallig interessant vindt. Nee, zo, zo, zo werkt het helemaal niet meer. Je, je, je, je bent echt gericht op. Uh, dat wil ik weten, dat zoek ik. En, en dat vind je dan ook. Maar, maar dat zal een lokale omroep nooit meer kunnen. Dus, dus daar was het geloof eh, totaal afwezig. Nou, maar ik heb wel mijn oude mensen horen zeggen dat ze bijvoorbeeld wel... ...graag naar de, de, me eerlijk gezegd, naar de gemeenteraad keken. Ja, ja. ja. In, op diezelfde ochtend dat ja, maar ik geloof zelfs in, dat de zijn, kinderen ja. van kijk van, van, van uh, bij ons kijken ze ook niet naar de log, nee. He, de log. Nee. maar wel naar uh, als er activiteiten zijn, en we hebben ze uh, of, of het nou uh, uh, jeugdvakantiewerk is uh, of, of een, een specifiek uh, uh, een, een filmpje over uh, de, met die, die fietswedstrijden die we in het centrum uh, gehad hebben daar zoeken mensen wel degelijk naar. Ik denk dat mensen van elke leeftijd... geïnteresseerd zijn in wat hun klasgenoten... Hè, toen, no. we, toen we ook nog hadje wat... Uh, uh, uh, brachten... Uh, wat klasgenoten, wat leeftijdsgenoten... Uh, bezighoudt wat ze doen... lokaal. Mm -hmm. In hun eigen omgeving. En... Uh, die technische ontwikkelingen die stellen ons ook in staat om, en uh, dat heet dan dat non-lineaire non gedrag van uh, op eigen tijd en plaats: uh, kijken naar uh, de, ja. informatie zoeken, beelden zoeken, ja. foto's zoeken. Dat doen ze maar al te graag. Uh, dat dat Olon-platform, wat, wat dus zo'n cont lokale content. Ontsluit voor die, voor die, voor die doelgroepen. Mm -hmm. je, kunt, je kunt best in Amerika zoeken naar content van goerlen. Als wij dat in Amerika op een server zetten. Uh, en, je, en je hebt je smartphone of je smarttelevisie of je tablet. Dan kun je, kun je goerlen kijken. Dan kun je goerlen zoeken. Ja. Maar ja, Dan kun je nou dat nou gewoon vinden. De spits ook in het kader van de tijd. Jij hebt het over dat platform van de Olon. Daar memoreer je nou ook even. Waar nou, het lokale platform. Kijk, de, de, de technische oplossing dat daar wat samenwerking voor nodig is om het betaalbaar te houden. Dat we niet naar al die providers hoeven, maar dat bijvoorbeeld ja, ook de play-out ja, centraal in Nederland krijgt. Wat doen jullie nou, interim bestuur dan nou aan om die stapjes te nemen? Ja, Wij, wij willen in ieder geval eh, onderzoeken of er draagvlak is voor zo'n zo kijk op de, op, op, op, op de, op de zaken... Vind de, uh, vinden goorlenaren, uh, goorlenaren en rillenaren met z'n allen uh, dat er een platform nodig, uh, moet zijn hè, waar je informatie kunt brengen en halen? Zo ja, dan, dan denk je dat de lokale omroep het aangewezen uh, medium. orgaan, daar, medium daarvoor is. Dus je wilt het uh, gaan vragen naar de mensen? Je wilt, je dat je wilt... Nou, ja, laat ik zo zeggen anders is het trekken aan een dood paard mm -hmm. en dan kunnen we er beter zoals daar ook staat en dat onderschrijf ik ook gewoon een punt achter zetten dat mm -hmm. was leuk dan moeten we helaas afscheid nemen van het tijdperk mm -hmm. of we zeggen we gaan met, met de nieuwe technologie een nieuw tijdperk tegemoet waarin dat de, de, de, de medewerkers zeg maar, niet meer echt vastgebonden hoeven te zijn aan, aan de lokale omroep maar waarin de gemeenschap een bijdrage levert aan lokale content maar en, dat, en wordt, dan dat wordt een je... beetje kip en ei, hè, want ja. Chef die ja, zegt is uh, eerst ja. eerst uh, maar ja. enthousiast, eerst maar enthousiast zijn. Maar het bestuur zegt ja, we willen eerst kijken of er wel reden is voor enthousiasme. Want, want als, nou, als, volk, dus volk, als, als het volk er niet in gelooft, dan, dan, juist, ja, andersom, dan is het trekken aan een dood paard. Het paard is trouwens in het nieuws. Ja, ja inderdaad, ja. 50 ton, 50 miljoen ton. Het is toch ongelooflijk wat voor, wat voor cijfers daar gaan. Maar goed, dat is een echte zijspoor. Ja. Um, geloven jullie er eigenlijk nog in? Bestuur van bestuur de lokale omroep? Nou, ik wil eerst even zeggen van, er wordt naar het bestuur gekeken, maar een vereniging draait bij de inzet van zijn medewerkers en bij de geestdrift van zijn medewerkers. Een bestuur zal nooit top-down kunnen zeggen van, jullie moeten geestdriftig aan het werk. Ik denk dat wij als bestuur daar voorbeeld zat in stellen en dat wij daar ook uh, wel activiteiten van ontnomen hebben. Uh, daarnaast volgen wij wat er binnen de Oolong gebeurt en waar mogelijk zullen wij daar uh, bij inspringen. Maar inderdaad, anders wordt het uh, als je daarin niemand meekrijgt, dan is het trekken aan een dood paard. Ja, maar wanneer ja. gaan jullie daarmee de boer op? Laat ik het dan zo zeggen. Allereerst intellen en dan naar buiten. Dan moet je ergens mee de boer op. Nou, we hebben sowieso iets meer als een jaar verloren... ...door allerlei persoonlijke Ja, ja de ja. ziekte was echt heel erg. Ja. Ja. De, van twee bestuurders... Maar denk je veranderen? dat daar nu... ...een plannetje voor komt? Laat ik het zo zeggen. Om het af te sluiten, antwoorden te laten. Laat ik heel eerlijk zijn... ...met de bestuurders die in een gat gesprongen zijn... ...omdat er mensen bestuur wilden worden... ...als er een zak geld kwam staan... ...dan zie ik met dit bestuur niet... ...want we zijn interim, we houden de tent... Draaiende. En waar we kunnen, zullen we nieuwe ontwikkelingen aanpakken. Dus er zullen mensen inderdaad, misschien in de medewerkers van de log, want daarom wijs ik ook naar de rest van de medewerkers, jullie zitten er interim, misschien moeten we ze een stokje over gaan nemen. Wij zijn dus destijds in een gat gesprongen ter overbrugging. Alleen, we weten niet wat de brug op is. houden. Nee, en die nieuwe bestuurders zijn eigenlijk niet gevonden. Hè? Die, die, die, zijn, waren, die, die waren niet gevonden. Die waren ja. er. Die zijn toen met, met gemeentebestuur aan het praten. Ja, de toen het tactiek, gemeentebestuur tactiek, niet bereid o, was. Ja, tactique, ja, digitalisering. Toen hebben ja. zij gezegd, nou nee, dan liever niet. Als ja, dat dan al niet doorgaat, dan niet, zien wij ja. niet dat dat kan. Ja, ja, inderdaad. Dus dat is het En e daar zit natuurlijk ook wel wat in. En daarnaast zijn wij aan wat touwen gaan trekken. En dan word je door de baan van de dag, door ziekte, wordt je achtergehaald. En dan heb je inderdaad op een gegeven moment de vraag van... Wanneer komen er nieuwe bestuurders? Wanneer kunnen wij nu dus ook wat... terug gaan verwachten? Want we zijn aangetreden om op de, om op de winkel te passen. Mm -hmm. En we willen wel eens willen aan de kaart trekken. Maar niet alleen. Dan zullen er andere mensen mee moeten gaan trekken. Mm -hmm. Het is goed. Goed, wel een heel pijnlijke uh, geschiedenis. Zou het niet veel ja. beter zijn... om maar te zeggen, jongens kappen? Nou, ik kan ervan komen. Ik sluit dat niet uit. Maar ik, ik vind het raar hè, dat je zegt... Jan van Bezouw, uh, ik denk dat er best nog avonden zijn... dat er mensen bij je zouden kunnen... Gebruik zo'n kanaal. Doe voor, Laat wat beelden zien van de voorstelling die er komt. Doe een interviewtje. Doe wat. Er zitten ook mensen allemaal PR te maken. Nou, zend het uit. Mm -hmm. bedoel, die mogelijkheden hebben we. Gebruik ze. Mm -hmm ja, maar dat is uh, dat is passief, dat is, uh, van, uh, ja. ja, dan moet je dat ja, doen eerst de, zelf Het moet een vliegwiel hè? Ja. Maar dan ja. zeg je wie kan er naar kijken, wie kan het ontvangen? dat ga ik niet maken. Ja, dat ik, ik is nou wel niet is een tastend. Het is een kringetje. Skip Eigen. Ja, je moet iets hebben wel. wat een ander niet heeft. Ja. He, ik denk zo'n zo programma waar jij net op doelde... ...over de, de lokale geschiedenis van de oorlog... ...van mensen die het hebben meegemaakt... ...met eigen ogen of zoiets. Kijk, dat heeft, heeft geen één andere omroep doet dat. Nee. Alleen de lokale omroep kan zoiets doen. Dat is uniek. Maar concurreren met informatiebronnen... Ja, ...zoals nee, daar zijn op dit moment... Niet. ...dat, is niet, dat nee. is niet te doen. Nee, nee. niet doen. Dat Nogmaals, dat volgens je. mij heb je één ja. enthousiaste vent... Of één enthousiaste dame nodig, maar dan een hele enthousiaste die met zo'n koptelefoon, en met zo'n ding, ja. overal staat. Weet je wel, en die, ja, die herkend wordt en, ja, en die een die beetje spraakmakend vracht. is. En wat, wat, wat, wat, wat hè, goede vragen of ruige vragen durft te stellen. Met zo'n beetje, weet je wel, dat, oh, dat ja, ik weet het ook niet precies, maar... Mm -hmm. Zoiets is het. We maar doen. we moeten afronden aan ja. de ja. ja. ja. ja. ja. nou, uh, Wij moeten jullie hartelijk danken voor jullie komst. Wat de, de, kan ik een nou conclusie er trekken? Is er, is ja. er iets, uh, gaat er iets gebeuren? Komt, ja. komt er een medewerkersvergadering? Er een een dat komt een medewerkersvergadering, uh, zeker. Ja, ja. Ja. We proberen die in ieder geval voor, uh, voor de vakantie uh, uh, rond te uh, krijgen. Dus voordat uh, het zomerreces heet dat, dat Die kennen in wij ook zelfs, dat is voor ook vreemd voor juli, juli, voor een lokaal. Ja, dat moet in juni, juni. juni. Ja. Ja. in juni, in juni begint de vakantie geloof ik al. Dan komt er een medewerkersvergadering en daar... Uh, ik zou zeggen, dan hebben de mensen meer tijd, maar dat schijnt wel anders. Zal er een hartig woordje gesproken worden en, en uh, moeten er uh, ja. Ja, waarschijnlijk beslissende stappen gezet worden. Ja. Goed, dank jullie voor je komst, we zijn weer een beetje bijgepraat en, en uh, we gaan naar een muziekje. Naar Le Printemps. Want het is tenslotte mooi weer. Ja, dat vraag ik ook. Ja, Godse kringen en dit was vrolijke lentemuziek uitgekozen. Ja, zeker, want ja. het was lekker weer. Gisteren ook al, dus moet ze even vrolijk zijn. Nou, we gaan met ons tweede onderwerp. Daar hebben we wat minder tijd voor. Daar is misschien ook niet zo gek veel over te vertellen, chef. De voorkeur die heel Varenbeek uitspreekt voor de samenwerking met, uh, met Goede Oostenrijk. Um, is dat uh, verrassend? Is dat verheugend? Welke kwalificatie ga je eraan hangen? Nou, verheugend is het in ieder geval. Uh, het is ook een wens van de gemeente Goorlen om met uh, ja, zeg het, die gemeenten die met een vergelijkbare cultuurhistorie zitten, uh, min of meer van de vergelijkbare grootte uh, uh, onder de A58 gelegen, hè, dus ja, een beetje ja, die aan, die elkaar skannen, aan elkaar grenzend om daarmee samenwerkingsvormen te zoeken uh, dat vindt uh, dat is in ieder geval een van de uitgangspunten van de gemeente Goorlen ik kan er nog een paar andere noemen dadelijk misschien en vandaar dat het uh, uh, wel uh, verheugend is dat Hilvar en Beek er zo op deze manier naartoe groeit, naar dat idee. Omdat ik het idee had, een jaar of. Nou we, zit, nou we zijn nu drie jaar bezig. Helemaal in het begin van onze periode. Toen wij al uh, wat visjes uitgooiden. om te kijken hoe uh, anderen erin stonden. Toen heel vaar beek wat dat betreft nog. Uh, ja, nog een stuk terughoudender was. Ja, dat wou ik zeggen. Daar waren ze vroeger. Ja, ja, ja. ja. en uh, daar heb ik geen oordeel over. Maar in ieder geval, het was zo dat uh, heel ver een Beek uh, toch uh, toen meer keek naar het uitbesteden van diensten in Tilburg. Wel ook met uh, in- en achterover de zelfstandigheid van de gemeente. Maar uh, daar waar het ging om uh, spullen in te kopen, uh, die, die ging, dat was het idee eigenlijk. Ja. Minder ambtenaren, meer diensten inkopen bij de gemeente Tilburg. Inmiddels is... ...door allerlei ontwikkelingen, door onderzoek denk ik ook van de commissie Huibrechts. Dat weet ik niet eens zeker wat, wat hen uh, beweegt. Maar ik denk ook door gesprekken die ze hebben met Oosterwijk mogestel ...het idee ontstaan van nou wacht even. Uh, misschien is het verstandiger als wij uh, als gemeente, zoals ik ze net noem, aansluiting bij elkaar zoeken. En uh, hoewel Goorlen uh, van natuur ook heel nadrukkelijk uh, de aansluiting zoekt bij Alphen en Baalen nassau uh, waar uh, ja, door de opstelling van Gils en Rijen uh, eventjes een pas op de plaats uh, gemaakt mm -hmm. moet worden. Is vinden wij deze uh, samenwerkingsvormen dan heel concreet op een aantal onderdelen. Daar vinden wij uh, zeer de moeite waard om mee aan de slag te gaan. Vandaar dat uh, onze burgemeester een handrekening zet onder samenwerking op een paar onderdelen, zoals belasting, ja, uh, uh, crisisbestrijding, uh, um, de boa's niet te vergeten. Hè. Wat is de de boas? boa is een bijzondere opsporingambtenaar die die bon op u uitzet als u. Oh, dan weet je toch wel els wie boa is. <laughs> ja, ja, ja. En wat moet je daar nou in samenwerken? Nou, ja, kijk. Één euh, als... ma mannetje voor twee plaatsen of zo. Je, kan, uh, je bent minder kwetsbaar als je met een aantal gemeenten samen doet. Op het moment dat hier onze boa ziek is. Ik geloof trouwens dat we er nu hebben. Ik, ik dacht inmiddels dat we er hebben. maar één hadden. He, we hebben er twee. Nee, inmiddels. twee. Maar uh, goed, uh, je bent wat kwetsbaar. En ik denk zeker zo'n gemeente als Beek ook. Je bent wat kwetsbaar als je die maar één of twee hebt. Als je uit een grotere pool. He, dan Vinds. kan er met, met overwerken van dan ook kan er, ja. uh, kan er meer gecontroleerd worden. Uh, uh, ja, meer profijt met, met misschien in totaliteit minder geld. En wat noemde jullie er nog daarvoor? Nou, je weet dat de Lasting gemeente Goorelen. De gemeente Goorlen die heeft als eerste gemeente in Nederland twee jaar, anderhalf jaar geleden. Uh, zijn die in Zegua met een particulier bedrijf. daar waar het ging om de innen van de, van de OZB. Mm -hmm. uh, dat heeft de gemeente Goorelen uh, financieel in ieder geval geen wind uitgelegd. Het lijkt ook goed te gaan. Uh, daar waar het gaat om uh, de, de, de, de tijdigheid en de effectiviteit en de efficiëntie van die, uh, van die samenwerking. Dat moet natuurlijk in de loop der. Ja, nog even blijken of dat goed blijft gaan. Daar zitten we ook bovenop, om het zomaar eens te zeggen. Om zomaar eens uit te drukken. Maar dat heeft, uh, dat heeft bij anderen natuurlijk ook wel een oog op. Het goed voor gemeente leren uh, ons dat kunstje ja. ook. Dus ik zeg het wat populair, maar nee, dat, daar komt ja. het op neer. En ja. daar kunnen anderen van mee profiteren. Net zo goed als dat wij hopen. Dat we met de samenwerking met die anderen ook uh, financieel profijt. Of profijt op het gebied van effectiviteit. Of minder kwetsbaar kunnen worden, zullen worden. En daardoor ook te laten zien aan anderen... ...die hun vingers al uitstrekken om ons uh, samen te, te voegen op te eten. Laten ze zien van, hey, kijk eens, dat kunnen wij zelf. Ja, wie zou ons willen opeten? Ik heb Tilburg, geen idee. Tilburg is niet zo happig, hè? Nee, nee, dat, uh, tenminste, dat lees eerst. ik uit de krant. Althans, uit de, de, de woorden van de burgemeester <laughs> van Tilburg. Uh, als ik de krant mag geloven, ja, die ja. is daar helemaal niet zo op uit. Die indruk heeft hij ook nog nooit gewekt, moet ik nee. eerlijk zeggen. Daar gaat het ook niet om, maar er zijn natuurlijk anderen in het land... ...die al dan niet met woorden... Of met daden, als je zegt van kijk, eens, dit moet de gemeente gaan doen en de jeugdzorg moet de gemeente gaan doen en hele, heel veel op het gebied van zorg moet de gemeente gaan doen. En dat gaan jullie doen met 300 miljoen minder als dat wij het niet konden. Want ja. daar komt het op neer, hè? wij kunnen het niet en dan gaan we er ook nog eens 300 miljoen vanaf halen en dan moet de gemeente het ja. doen. Daarvan denk ik dat dat een een grote opgave wordt. En uh, daar moeten we ons heel goed op voorbereiden. Daar zijn we ook mee bezig. Dat, alle gemeenten moeten dat. Maar Goorland zou Goorland niet zijn als ze daar niet zich echt in vastbijten. En mijn collega's in de porto ja, expert bij Jan van Groenendal die zijn daar ook nadrukkelijk mee bezig. En die andere gemeenten die zullen dat ook moeten. Dus ja, die, uh, de, de, de taken voor de gemeenten worden steeds groter. Je wil wel zeggen, van, ze eten ons niet op. Maar er zullen gemeenten in Nederland zijn... En ik kan ook niet, voor, niet voorspellen over onze eigen gemeente, maar wij zullen ons uh, ja, tot de tanden toe bewapenen om, om te zorgen dat we die taken wel aankunnen en dat dat dus geen reden... En dat zijn ook dat taken zou... waarvan je denkt de zorg, hè, met die alfahulpen... Je kan je niet permitteren om dat niet goed te doen. Om dat met heel en Beek en zo samen op poten te zetten. Bewijzen van spreken, ja. ja. Ja, dus nou in dit geval, over, als het over de jeugdzorg gaat, dan regelen we dat uh, met, wel met de acht Midden-Brabantse gemeenten waar Tilburg ja. bij zit. Want dat is uh, niet zomaar te doen met nee, een paar kleine gemeenten. Nee. Maar uh, die, die voorbereiding, dat doen we naar mijn smaak, voor zover als ik dat kan volgen, doen we dat heel professioneel en wordt dat heel goed aangepakt. Maar daar zijn dus wel uh, ja, een aantal ja, zorgen als het gaat over kunnen we als kleine gemeente al die taken aan. En daar waar we dat wel met een paar gemeenten zoals Hilvarenbeek en Oostenrijk kunnen zullen we dat zo goed mogelijk proberen te regelen. En daar waar we dat in Midden-Brabant moeten doen, zullen we daar onze uh, mm -hmm. En wat dan richt je allemaal tot Midden-Brabant? de Dongen... Nee, nee, nee. Midden-Brabant, dat is de hart van brabant Gemeente noemen we dat tegenwoordig. Dat is een samenwerksverband met acht gemeenten waarvan Tilburg de centrumgemeente gemeente is. Mm -hmm. Waalwijk in het noorden de grens is. En wat daartussenin ligt, dat is dus Dongen, Loon op Zand, Oosterwijk, Goorlen, Gilsrijen, Hilvarenbeek. En Heusden, dat sluit zich daar nu op onderdelen bij aan. Ja, oh, dus dan hebben we er negen. Dat zou de negende zijn. En en, en dat gaat, denk je met. Het. Ik weet Dat veel, krijg veel, steeds meer. Werkte ja. was dat al zo lastig. Beheuze, ja, is, dat was, uh, ja, dat was heel het, het, het lastig. Rom, of. Uh, ja, ik weet nou. niet De wethouder die uit Tilburg vertrokken is en daar burgemeester. Geworden. Ja, Hamming. Hamming, Hamming, ja, Hamming. Precies, ja. Hamming, ja, ja, Hamming. ja, ja. Die, die, die zegt, oh, je hebt ook geen gemeentehuis nodig. Hè? Je kunt het gewoon vanuit de keuken van de bewoners allemaal doen. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet welk idee dat hij daarbij heeft. <laughs> uh, um, uh, aan de andere kant, uh, um, TCT zal ik er wel wat nieuwsgierigheid laten blijken. Want ik heb altijd goed met uh, Jan ja. Hammer kunnen opschieten. Totdat hij vlak voor zijn vertrek de XL Supermarkt aankondigde. Ja. ja. <laughs> en vervolgens is hij, uh, is gegaan. Gegaan. Ja, is hij gauw gegaan. Ja. Zou dat doorgaan? Ik weet het niet. Ik hoop het maar niet. ik hoop ik, het niet. Uh, nee, ik hoop het ook van niet. De gemeente Goorle heeft er ook alles aan gedaan wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de Goorlese belangen en dat die goed voor het voet komen. Uh, we hebben een, een tegenonderzoek laten doen door de Kamer van Koophandel, die het ook voor het grootste deel met ons eens is. En uh, wat er verder van komt, uh, weet ik niet. Uh, als het ik heb, wordt, ik heb met... heel even gedacht, van het is een gelopen, gelopen ja. race. Maar uh, dat gevoel heb ik nu niet meer. Wie durft dat nog? Hè? Ja, precies. Maar, maar dan is Tilburg wel 30 miljoen uh, armer kwijt. Die moeten dan aan de projectontwikkelaars een schadevergoeding geven. of wat? Maar, ja, ja. maar om heel die ellende af te kopen is 30 miljoen ook nee. niet veel. Veel ook niet veel. Nou, het nee, dat het is, het is vind ander. ik echt. Want het, het... is en voor de winkels oh. in Rolla. En voor oh. heel dat gebied in, in Tilburg toch een ramp. Lijkt ja, nou het lijkt mij ook stedenbouwkundig en, en economisch gezien, uh, uh, ja, het is, is inderdaad uh, uh, nog wel uh, iets tegenin te brengen. Alleen, we, we hebben sterk de indruk dat uh, de enige motivatie is, inderdaad, het, uh, de investering die daar gedaan is, die moet terugverdiend worden. En dat moet, het gaat puur over geld, dat mm. is mijn indruk. En uh, niemand heeft die tot nu toe weg kunnen nemen, maar goed, uh, we zullen zien hoe het, uh, hoe het zal lopen. Mm. Maar daar is weinig ontwikkeling daar. daar op dat, dit moment niet, natuurlijk. En de huizenmarkt die is, zit aardig op slot. En uh, ja, ik, ik, er moet nog een bestemmingsplan worden vastgesteld. En voorlopig uh, blijven we nog lekker uh, in Goorlouw bij de Albertijn of de MT. Ja, ja. ja. ja Noemen de de ze maar gauw allebei. En de, ja, de Aldi natuurlijk, Aldi. ja, niet te vergeten. Ja, precies, ja. ja. Maar ik moet zeggen dat. Uh, maar die samenwerken... samenwerking met heel Beek, want ik kan, me, ik kan me nog herinneren uit mijn politiek, dat heel van Beek niet al te veel met ghoul op had. Ik zeg niet niks, maar niet al te veel. Nou ja, laat ik zo. Die hebben een sterke eigen identiteit. ja. ja dat doet al. En zitten ook van nature natuurlijk toch wel iets dichter. Dat, dat vinden ze niet allemaal, maar iets dichter tegen de Kempen aan dan goorden. Ja. We hebben ja. met heel vaak een beek goed samengewerkt in het reconstructiegebied, de Kempen. Ja. Waarbij Goren dan het meest noordwestelijke puntje was van, het, van dat hele gebied. Ja, ja. Maar heel vaak een beek nadrukkelijk een gemeente is. Ja. En dat zijn wij eigenlijk niet zo. Nee. Maar aan de andere kant, we hebben een heel, groot, heel, groot, euh, we zeggen, een heel grote grens we allebei elkaar raken. We hebben een groot buitengebied waar een aantal landgoederen in elkaar overgaan. Denk aan Gorb en Rovert. He, we hebben de, ja. de, de, de hoeves en de ooievaarsnesten. En dan krijgen we over. Dat gaat zo over in de Utrecht. En dan, en dan vervolgens in Willers Eind. Wat dan weer in Reuzen ligt. Maar dat is een heel groot buitengebied. Wat, met, met een grote samenhang. Dus wat daar dan, dan moeten we wel samenwerken. Ja moet je wel. Ja zeker. En uh, ja, wat ik zeg. Er is duidelijk een kentering merkbaar de afgelopen jaren. Hè, daar waar het gaat om uh, de wil om samen te werken. Nou is beetje verschilt ook nog van Gohlen. Omdat die hebben zes kernen. Ja, dat zijn zes kleine kernen. Heel vaak ben ik dan wel de grootste en die zijn oh, er ja, vlak is, Maar dan hebben we Baarschot en Esbeek en, en Haghorst uh, en, en De Biest. Dat zijn zes, ja, zes kernen. Ik denk, ja. denk zo'n beetje met zes voetbalclubs. <laughs> ja, of vijf, of oh, ja, wij, wij doen ook niet minder. Wij hebben er drie. Hebben er drie. Maar <laughs> we zijn er wel drie keer zo groot als die zes <laughs> samen. Maar goed. Hebben wij drie kernen? Nee, drie voetbalclubs. <laughs> oh, drie voetbalclubs. <laughs> ja, ja. Ja, ja. We hebben maar twee kernen. En we hebben en twee kernen. hebben met het geweld. ja. Precies. Maar die samenwerking in Hart van Brabant, die staat eigenlijk los van de samenwerking die je net aansneedt. Maar ik moet zeggen dat die in de Hart van Brabant gemeente wel groeiende is. En het vertrouwen in elkaar ook groeiende is. We hebben een aantal portefeuilles waarvan Goorden er eentje trekt. Dat is de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Waarbij wonen en werken en het landschap... Uh, centraal staan. Die portefeuille ja. wordt toch Golen getrokken en daar zijn, worden echt een aantal stappen gezet waar we in de regio wel. Is wat dat aan uh, heel concreet gesproken een kwestie van, uh, nou, jullie hebben op dat gebied uh, goede ambtenaren, wij hebben op dit gebied uh, goede ambtenaren? Is dat, gaat het op die manier zo'n beetje? Van, uh, wie, wie heeft uh, wat deskundigheid in huis op wat voor een gebied? Dat is één. Dat is één. Maar ook bijvoorbeeld wordt er regionaal afgestemd hoe we met de verzoeken van de provincie omgaan. En welke bedrijfsterreinen, ook in deze tijd is het lastig om een bedrijfsterrein ontwikkeld te krijgen. Welke bedrijfsterreinen gaan er nog door en welke niet? En welke ja. gemeente is bereid om een deel van hun bedrijfsgrond waar ze al in geïnvesteerd hebben? Al was het maar door aankoop van de grond om die terug te trekken. Ja. En daar hebben we dan pittige discussies over in de regio... maar leidt wel tot overeenstemming... waardoor de provincie er ook niet omheen kan... om dat dan vervolgens goed te keuren. Ja. Dat geldt ook voor het woningbouwprogramma. He, er, worden, er zijn zoveel huizen nodig. Ik zeg het maar even heel simpel. Zoveel ja. huizen wordt geschat zijn er nodig. Mm -hmm. uh, voor de gemeente Goorlen uh, uh, betekent dat... dat wij een 300 van Tilburg naar ons toe... Uh, geschoven krijgen vanwege het feit dat wij ook een ontwikkelgemeente willen zijn, dat wij plekken hebben en dat wij dan ons wel verplichten om dat in de goedkope uh, sector, sector en in de zorgsector ja, ja. gerealiseerd ja, te krijgen. Ja. Dus dat soort afstemming, uh, uh, die is er dan. Dat lukt wel. Uh, uh, misschien een laatste vraagje. De provincie, je noemt nou de provincie. Hebben we daar uh, last van of voor feit? Dat hangt er af. Dat hangt er vanaf van hoe je in een bepaald dossier zit. Uh, soms hebben we er, uh, kun je er flink last van hebben, omdat uh, de provincie natuurlijk toch ook een, een, een, ja, een, in een hoger echelon een bestuursorgaan is en ons uh, soms wetten en regels oplegt uh, die, als we het zelf mochten beslissen, uh, mogelijk uh, met minder geld een groter resultaat zouden kunnen bereiken. Maar omdat zij nou eenmaal ook zitten met, laten uh, um, we zeggen, uh, dat ze geen precedenten willen, dat het in de in de provincie hier en daar ook wel, wat, wel eens wat fout gaat... met een geitenstal in Landert, ik noem maar op... dan gaan ze natuurlijk heel goed en heel scherp opletten... of wij ons aan de verordening ruimte houden. Mm. Terwijl maatwerk soms een veel betere oplossing kan zijn... Ja. En, en minder geld hoeft te kosten... maar die dan bij de provincie de goedkeuring niet eh, krijgt... vanwege het feit dat als we dat in Goorden toestaan... Mogelijk wel, hè? misschien wel een goede oplossing. Als we dat daartoe staan, hebben we niks meer om het elders te verbieden. Dan hebben we er last van. Ja, wanneer hebben we er profijt van? We hebben er profijt van op het moment, bijvoorbeeld op die momenten die ik net, aankon, of net vertelde, als je in de regio het samen eens kunt worden over bepaalde zaken ja. en, en een bot kan doen aan de provincie als samenwerkende gemeente, dan is de provincie ook zeer geneigd. Om uh, daar ook geld en, uh, en, en uh, FTE's tegenover te stellen. Oftewel geld en menskracht tegenover te stellen. Ja. En dat merken we nu bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van ons... Uh, een gezamenlijk bod hebben we naar de provincie gedaan. Voor de ontwikkeling van het landschap, van ons buitengebied. Mm -hmm. en daar ik, hebben wij... ik hoorde pas een man zeggen, geen ambtenaar. Dat hij zo teleurgesteld was in veel, niet Golub, op, op, veel gemeenten. Omdat de ambtenaren veel te weinig... ...keken naar wat de provincie... ...eigenlijk wel goed kon... ...maar dat die zich heel vlug neerlegde ...bij iets wat niet kon. Nou Je ja, is ook te kunnen. pleiten voor de eigen toko. Uh, maar, uh, nee, nee, want dat niet voor de eigen toko. Wij de hebben te maken met de gedeputeerde boer, de boer. De boer. En uh, ik moet eerlijk zeggen... ...dat ik daar... Uh, een hoge pet van op heb, omdat die man precies weet wat er speelt, in ieder geval in onze regio en ik verdenk er maar van dat hij dat ook in de andere regio's weet, heel lokaal heel goed bekend is, heel goed weet wat er speelt, wat de ambtelijke belangen zijn, wat de bestuurlijke belangen zijn en vooral, en dat is nog veel belangrijker, wat de belangen van de burgers of de ondernemers zijn. Ja, zeker. En daar is, is hij goed belangrijk. in thuis en ja, dat vind ik wel plezierig, dat je aan die man kan horen dat hij weet waar hij het over heeft. Okay. Ja, dat, is Chef, heel, je, dat is al heel wat. Je begon met een plezierige nootje. Eindigt ermee. We gaan ook deze kring beëindigen. Nick Ruland, bedankt voor je technische assistentie vanavond. Dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.